Yuri Shtibnetsky met het NOS journaal. Het is Griekenland niet begrotingstekort voldoende terug te dringen. Het tekort komt dit jaar 1% hoger uit dan de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds hadden geëist. Daardoor is het onzeker of Griekenland kan rekenen op een nieuwe lening van 8 miljard euro. De ministers van Financiën van de 17 eurolanden komen vanmiddag bijeen in Luxemburg om over Griekenland te praten. Medewerkers van de sociale dienst krijgen steeds vaker te maken met geweld. Vergeleken met vier jaar geleden is er een toename van 8%. Het aantal incidenten bij ziekenhuizen, de politie en de brandweer is wellicht gedaald. Sinds 2007 wordt werk gemaakt van het terugdringen van agressie en geweld tegen mensen in een publieke functie. 59% van hen is wel eens slachtoffer van geweld. Het protest in Amerika tegen de oneerlijke verdeling van de rijkdom breidt zich verder uit. In Los Angeles, Boston en Washington is het protest nu ook aangezwollen. De actie tegen de hebzucht van het bedrijfsleven begon twee weken geleden in New York. Daar werden zaterdag 700 betogers opgepakt omdat ze over de autobanen van de Brooklyn Bridge liepen. Een kleine twintig van hen zitten nog vast.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 In Hilversum is het wereldrecord onafgebroken tv-kijken verbeterd. Zes deelnemers van het BNN-programma Last Man Watching... ...keken in het instituut voor beeld en geluid net iets langer dan 87 uur tv. De recordpoging werd georganiseerd ter ere van het 60-jarig bestaan gisteren van de Nederlandse televisie. Het weer, eerst nog kans op mist, later veel zon... ...alleen in het noorden ook wat bewolking, het wordt tussen de 19 en 23 graden. Dit was het. En... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A4 richting Amsterdam. 6 kilometer langzaam rijden tussen Leidsendam en Zoeterwoude. Op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. 3 kilometer voor knooppunt Benelux. A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Buitenwest en Almere Haven 3. A7 Richting Zaandam. Bij permanent Noord 2. En bij permanent Zuid 3 kilometer. A15 in de richting Europort bij Rotterdam Charlot 2. Bij pernis 3 kilometer na een ongeluk. Wel zijn de rijstroken weer vrij. En verderop nog eens een keer 3 kilometer voor Spijken A16 richting Rotterdam, 2 kilometer bij knooppunt de Brechtseplein op de parallelrijbaan. A20 naar Gouda, tussen Rotterdam, prins Alexander en Moordrecht 3 kilometer. A27 Breda naar Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Noordloos 2. A28 in de richting Utrecht, tussen knooppunt Hoevelaak en Leusden, 3 kilometer. En op de A29 richting Rotterdam, daar staat 2 kilometer voor het knooppunt van Plein. Tot zover de verkeersinformatie.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 in the air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 Cheer, chant, doo doo doo doo doo, she bo she bo do doo doo doo she bo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 Maakt zijn naambaar, want de zon zijn. Dus pak je, pak je radio. Ren naar het en zet hem op 106.9. Zie je veel. 24 uur per dag het de zomer Richie, silly I look minimal. That's why in front of your eyes I'm invisible But you gotta know small things always open okay. better put your feet Maak je naam van de zon zijn. Dus pak je radio. Mario. Ben naar Frans. En zet hem op 106.9. Zie je hem 24 uur per dag. Eet de zomerhits. Ga je met me mee naar het strand vandaag. In de zon, zon, zon. Vroeg in de oorlog mooiste meisje dat ik ooit heb gezien, iets aan de hand, hand, want... hand.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 Het is een wonder. Misschien kijk je me aan en dan zie je wat je met me doet. zo wat ik wil Yeah, that's fun now